Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De stroomstoring waar Schiphol mee te maken had... zorgt volgens de luchthaven niet voor grote problemen. De wachtrijen zijn lang, maar verwacht wordt dat iedereen op tijd weg kan. Dat was eerder deze week anders. Toen kwamen mensen soms dagenlang vast te zitten... omdat hun vlucht was gecanceld. Vandaag zijn er nog geen annuleringen.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 Maar in de nieuwe staat bijvoorbeeld nog steeds niet wanneer de prijzen omhoog mogen. President Trump denkt dat Amerika het nog jaren voor het zeggen heeft in Venezuela, zei hij in een interview. Trump wil Venezuela heropbouwen op een manier die voor de VS voordelig is. Daarmee doelt hij onder meer op het produceren van en het verdienen aan de olie in het land. Verder zegt hij dat hij tevreden is over de samenwerking met de interimregering. En dan nu het weer van weer Online. Vanochtend komen vooral in het noorden regenbuien voor. Temperatuur ligt landinwaarts tussen de 0 en 2 graden. Later in de middag gaat het in het zuiden regenen. En vanavond volgt in het hele land neerslag. En dit was het nieuws op Slag. Een paar minuten over 11. Er is nog één vertraging, want Flitsmeister op de A5 richting Amsterdam... bij Hoofddorp, daar verlies je een kwartiertje. Drie kilometer af file. Ook maar één flitser, de A16 richting Breda bij Prinsenbeek. Vondjes van het gras bij 59,5. En binnen een minuutje terug in de muziek met Sjaus...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 Bij Slam. Kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag, De gok van je leven. Slam. Slam. Jarno van der Wielen. Ik zou nu alvast overleggen met collega's, rood of zwart, want zometeen spelen er voor het EGI. Ook muziek van Lady Gaga komt eraan als Shows. Dit is Love Tonight. Een hele goede morgen. Your. you're 13 minuten over 11. You're the Lady Gaga en de Death. Dance. Zometeen hoor je uitgebreid hoe kun je kans maken op die reis met je maten naar Vegas. Ook al Esso komt eraan naar Everything But The Girl. Dit is Missing. I step off the train. I'm walking down your street again. And past your door. But you don't. Nate Smit in de ochtend van Slam. I like it. Begin 2026 bij Slam. Met de gok van je leven. Heerlijk. Deze weken staan in het teken... van de beste reis die je dit jaar gaat maken... waar je het volgend jaar nog over gaat hebben. Waarbij je over tien jaar aan je kinderen de foto's laat zien. Niet alles aan mama vertelt. Of misschien wel aan uh, vader. Want ja, je weet nooit wat er gebeurt. Dus wat wordt. ze in Vegas. Steeds in Vegas. Je maakt kans op de gok van je leven kansen op de reis naar Vegas met je maten. Het vette is, het eerste wat je gaat doen als je daar land in Vegas is, je gaat naar het casino daar ga je een geldbedrag inzetten op rood of op zwart. En dat bepaalt heel erg hoe de reis er verder uit gaat zien. We gaan oefenen met je in ieder programma hier op Slam de hele dag door. Ik wil van je weten, rood of zwart, heb je dat goed, ga je door naar de volgende ronde. Of je stopt, ligt eraan hoeveel fiches je wil inzetten... en hoeveel meer kans je hebt in de finale om kans te maken op die reis. Maar laten we met stap 1 beginnen. Voordat je wilt draaien aan het roulette -wiel en een keuze wil maken... heb ik van je nodig, Vegas of... Plus je leeftijd, stuur deze kant op via de app van Slam... En wie weet spelen we zo meteen met jou een nieuwe ronde van de gok van je leven. Ook Jonas Blue in Edge of Desire komt eraan naar Clean Bandit. Dit is Tic Tac op slap. I don't need no other, I'm satisfied, doing it on my own. Only takes one other to change your vibe, ain't that the way it go? I don't need nobody, but you won't play. caught in the memory. When you touch my body and you say my name. Give me what tick I lock, need. Every lock, tick lock, tick lock. minute, so lost like you in my bed. Every hour, give you power.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 Sunweb vroeg Saskia hoe het was op vakantie. Oh. En hoorde dit. Okay, are you ready? Saskia neemt net een aanloop voor haar eerste duo-vlucht paraglijden. Na twee uur twijfelen. And we are en luister. Woohoo. Ze vindt het hartstikke leuk. Lekker zweven. Eindelijk jezelf eens helemaal laten gaan. Nooit gedacht. Toch gedaan. Boek jouw nooit gedachte vakantie. Nu op sunweb.nl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 Een minuut over half twaalf. Tijd voor je slim update van de vrienden van Weer Online. Het is 1 tot 4 graden vandaag. Het blijft droog. Het kan wel uh, glad zijn op de wegen. Pas daarmee op. Vanavond kans in het oosten op sneeuw. En verder is het gelukkig droog. Geen flitsers meer. Wel één flitser op de AVE. Geen files meer. Wel een flitser op de A16 richting Breda bij Prinsenbeek. Ze controleren bij in 59,5. Jarno van der Wielen. Nieuwe ronde van de gok van je leven komt eraan. Eminem en Rihanna krijgen naar James Hype. Dit is Waterfalls. Slam. Somebody so much You can barely breathe when you're with him You meet and neither one of you Even know it hit him Got that warm fuzzy feeling get them chills used to get him Now you're getting fucking sick of looking at him You swore you'd never hit him Never do nothing to hurt 'em. Now you're in each other's face Spewing venom in your words when you spit him You push, pull each other's hair, Scratch, claw, hit 'em, Throw him down, pit 'em. So lost in the moments when you're in them, It's the face that's a cold break Controls your boat So they say it best to call your separate ways Guess that's why they call it window pan.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 To the bed and set this house on fire Ziek, ontdek je of Slam. Offenbach, miles away. Nieuw new music. marathon. track, track of, the of the week. Armin van Buren en Klokkenbach, Sunshine's on me. We'll De beste van deze week is voor Armin van Buren en Sunshine's on me. De gok van je leven. Waar nu de spotlight even staat op Mark van Dam. Mark van Dam, welkom in jouw arena. Hey, goedemorgen Hé, uh, Goedemorgen, jongen. Uh, het is uh, ronde 2 voor jou, want uh, je hebt er eentje overleefd. Welke kleur had je toen ook alweer gekozen? Zwart. Zwart. Yes. En voelt dat nog steeds een beetje goed? Of denk je nu van, mwa, je moet niet te lang op hetzelfde paard werden, want dan gaat het mis? Uh, ik blijf wel bij zwart, ja. Oké, okay, oké, okay, nou dan weten we dat alvast. Ja. Dat is lekker, ja, hartstikke goed. Hé, hey, um, stel hè, want je moet dan naar Vegas toe met je maten. Het eerste wat je moet doen is dat balletje, of ja, je fiches inzetten op rood of op zwart. Um, als het nou verkeerd uitpakt, wat ga je dan doen in Vegas? Ja, gelijk ja, terug. <laughs> ja, nee, hartstikke goed. Nou ja, dan, dan is het nog een hele mooie trip om uh, daar te zijn, toch? Nou, gelukkig. Het uh, glas is half vol bij jou. Dat is lekker. Ja, hey, ja ik, uh, ik heb niet de minste gevonden, Mark, om uh, het, zo meteen het, uh, het hele roulette-wiel te gaan doen. Hallo. Hé, hey, hallo, Jarno. Ik sta hier bij de roulette. Kijk eens. Oh, bij de Kassa sta je ook, zou het horen. Jan Kassa erbij. Ja, ja, precies. Onze lieve vriend Anouel van de ochtend die gaat zo meteen spinnen. Ja, je hebt het eigenlijk al verklapt. Zullen we het dan maar gelijk gaan doen, Mark? Ja, laten we doen. Daar gaan we, zwart. Zwart, zeg jij. Yes. take it away. De bal rot. Oeh, jij zei zwart hè, Mark. Ja, Anul, zeg het maar. Mark, het spijt me. Het spijt me echt. Uh. Het is rood. Ah, ah, dan je niet. Ja, jammer. jammer. Jammer, Mark. Jammer, Mark. Maar ja. uh, je bent een diehard, want je bent gewoon doorgegaan. En je bent uh, al ingegaan en uh, dat waarderen wij zeer hier. Morgen nog een keer proberen. Zo is het smaken. App Vegas plus je leeftijd met de Slam app en win een trip naar Las Vegas. Something in my body something nice in my I just let this go. Don't wanna hear my heart say so been looking my like trying to find Something new. So lost, but I...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 So, go we'll to Let's take a journey. Yeah. Yeah.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 from Amsterdam.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 Profiteer nu van de allerbeste ja. d D-reizen. Live your dreams. Haal jij zijn COR uit? In een blinde test tussen cups, bonen en pets? Wij waren benieuwd. Ik vind die het lekkerst.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 Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer. Nu bij plus. Euroweken. Met deze week heel veel aanbiedingen voor 1 euro. Zoals optimaal drinkyoghurt, een literpak pak, 1 euro. En plus kookgroenten, per zak van 200 gram, ook voor maar 1 euro. We doen het je mee. Plus. Hey ZCPR, maak je plannen waar dit jaar. Met de support van Nationale Nederlanden. Start 2020.